Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Biden begint vandaag een vijfdaags bezoek aan het Midden-Oosten. om te bemiddelen tussen Israël en de Palestijnen. Biden zal in Jeruzalem spreken met de Israëlische president Peres en met premier Netanyahu. Voor woensdag staan ontmoetingen met internationaal bemiddelaar Tony Blair en de Palestijnse president Abbas op de agenda. Donderdag gaat Biden naar Jordanië voor overleg met koningin, koning Abdullah. De rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen al meer dan een jaar stil. President Sarkozy heeft de Griekse premier Papandreou de steun van Frankrijk toegezegd bij zijn pogingen om Griekenland financieel boven water te houden. Maar net als de Duitse bondskanselier Merkel vrijdag kondigde Sarkozy geen concrete maatregelen aan. Griekenland heeft een begrotingstekort dat ver boven de Europese norm ligt. Papandreou zegt dat hij alles heeft gedaan om dat tekort terug te dringen. Hij vraagt van Europa geen geld, maar wil wel dat Griekenland tegen dezelfde voorwaarden geld kan lenen als andere Eurolanden. Morgen praat Papandreou met de Amerikaanse president Obama over de financiële problemen van Griekenland. Sinds de aardbeving in Haiti hebben nog 650.000 mensen geen dak boven hun hoofd. Dat is volgens het Rode Kruis de helft van het totaal aantal mensen dat sinds de aardbevingen van 12 januari op straat leefde. Het is de bedoeling dat iedereen voor mei onderdak heeft omdat dan het regenseizoen op zijn hoogtepunt is... Vanuit de hele wereld zijn tenten, zeildoek, touw en gereedschap naar haar IT gestuurd om noodbehuizing te bouwen. Op een veiling in Brussel is een album van Kuifje uit 1930 verkocht voor bijna 29.000 euro. Het ging om een originele zwart-wit uitgave van Kuifje in het land van de Sovjets. Het veilinghuis had de waarde van het stripboek geschat op 12.000 tot 15.000 euro. Een ander Kuifje-album, de scepter van Ottokar, verwisselde voor ruim 15.000 euro van eigenaar. Het weer vannacht lichte vorst met in het noorden en morgenochtend ook in het midden mogelijk lichte sneeuw. Smiddags droog bij een graad of vijf. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. TFM in 2010 al twintig 20 jaar live. Cfm. Met nu de nacht. Four.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 for